Wolthuis met het NOS Journaal. Leiders van zo'n twintig landen hebben vandaag geluncht in Normandië. In Frankrijk wordt op verschillende plaatsen en momenten die day herdacht. Dat is vandaag 70 jaar geleden. Tijdens de lunchbijeenkomst is vooral gesproken over Oekraïne. Volgens persbureau Reuters hebben de Russische president Poetin... en de nieuwe Oekraïnse president Poroshenko elkaar ontmoet. En ook de Duitse bondskanselier Merkel was daarbij. Zij sprak vanochtend ook al met Poetin. En toen zou ze hem hebben gewezen op zijn verantwoordelijkheid om vrede te brengen in Oekraïne. Gemeenten moeten bijstandsouders gaan helpen... die volgend jaar door een verandering van het belastingstelsel... geen toeslag meer krijgen van 240 euro per maand. Zijn minister Asja van Sociale Zaken... in reactie op een artikel in het AD. Door een nieuwe wet zouden zo'n 5000 alleenstaande ouders... van wie de partner bijvoorbeeld in de gevangenis of in een inrichting zit... die toeslag missen omdat ze op papier nog wel een partner hebben. IMF-voorzitter Lagarde zegt dat ze geen voorzitter wil worden van de Europese Commissie. Begin deze week waren de berichten dat bondskanselier Merkel haar wel ziet zitten... en daarover had overlegd met president Hollande. Maar Lagarde zegt zelf dat ze al een baan heeft en dat ze die ook nogal belangrijk vindt. En vooral ook dat ze van plan is haar hele termijn daaruit te zitten. Het kunstwerk van een vrouwenlichaam met afgehakte ledematen langs het spoor in Lisse wordt verplaatst. Het beeld van een afgehakt vrouwenlichaam verhuist naar een plek verderop, zodat het vanuit de trein niet meer te zien is. De machinistenbond had veel klachten binnengekregen van machinisten, omdat het hen deed denken aan treinongelukken. Het weer, de zon schijnt, het is 18 tot 24 graden. Morgen is het weer volop zonnig. En dan wordt het nog iets warmer, 25 graden op de Wadden tot 32 graden landinwaarts. Met Pinksteren blijft het warm. Vanaf morgenavond is er wel meer kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad veel vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door een ongeluk tussen knooppunt Hoevelaak en knooppunt Eemles 10 kilometer. Tussen Eembrug en Afritsoest is de linker reishok dicht. Geeft ook vertraging richting Amersfoort. Er staat bij Eembrug 7 kilometer. Een ongeluk op de A9 ook maar Amstelveen bij Badhoevedorp 2 kilometer. De rechter reishok is dicht. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 utrecht Almere tussen Hilversum en Knopend Ems 4 kilometer. De rechterrijsgroep is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. A28 Utrecht richting Zwolle bij Leuze 2. En van Amersfoort naar Utrecht, van Amersfoort naar Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 De Rolling, Rolling Stones. De hey, hey, hey. Beatles. De confrontatie. Dat was een verkeerde. <laughs> maar ja, dat gebeurt hier wel meer. Dat, ik, dat, dat je een verkeerde hoort. Waarom komt hij nou niet? Hallo, heren. Hij niet een die niet starten wil... Uh, welkom terug overigens bij uh, dit leuke programma, dames en heren. De, uh, we zijn nog steeds bezig met de confrontatie. En uh, dat zijn de Beatles tegenover de Stones. En ik denk de Stones kwaad zijn, want ze willen niet opstarten. Ja, toch wel. Hè, hè? Nou. Ik denk, ze zijn kwaad of zo. Uh, ze willen nog niet opstarten. Maar toch wel. Van het album Let It Bleed uit 69... Uh, 68, sorry. Nee, 69. Niet liggen dat heet Gimme Shelter. Hier zijn de Stones met onder andere de zangen van Mary Clayton. Oh ja, en die hoort natuurlijk net in My Life van de Beatles. van het album Rubber Soul. Ha, ik zou het bijna vergeten, ze. Moet je niet doen hoor. Nou, dan komen er komt nog heel veel moois aan hoor. Ja, prachtige muziek van de Stones. van de Stones. Een feit was Brian Jones eruit, Nick Taylor erbij. Brian Jones kon zich niet langer verenigen met de muziekkeuze en de muziekstijl van de Stones. Brian wilde uh, toch een beetje op die experimentele tour doorgaan uh, van uh, The Satanic Majesties en zo. En dat, nou ja, omdat dat helemaal geen succes was voor de Stones, uh, gingen ze wel lekker terug... ...waar ze goed in waren, namelijk in gewoon het spelen van lekkere rhythm and blues en rock and roll. En toen kwamen ze eerst weer terug met de single Jumping Jack Flash... ...en daarna natuurlijk Honky Tonk Women en toen kwam ook dit fantastische album Let It Bleed. Let It Bleed en het is echt een fantastisch album, daar ga ik straks nog iets van horen. Um, even kijken, Ja, nou ja, het is moeilijk hoor, het is moeilijk, het is zo moeilijk... ...om uit die twee complete lijsten een, een keus te maken... Ja, dat is zo moeilijk. Het is namelijk allemaal mooie muziek. En dan is het zo moeilijk om een keuze te maken. Dat je denkt van, jongens, wat zou ik nou weer eens doen? Nou ja, we gaan gewoon uh, het blijven proberen. En we blijven het gewoon doen. Dat kan ons het schelen. En dan gaan we dus nu lekker verder met de Beatles. Ja, dat doen we. En weer doet hij niet. Wat een rotcomputer. <lacht> zo, zo gaat het lekker, jongens. Ja, maar dat... Uh... Zo ja. It's getting better the time. You things that she loves Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967. Het overige 47 jaar geleden, vorige week, dat hij uitkwam. The Beatles en Getting Better. Have you seen your mother baby standing in the shadows? 1967 ja zijn we al een keer geweest natuurlijk. Maar oké, okay, uh, daar uh, gaan we dus nog even mee door. Uh, het gedenkwaardige jaar 1967, dames en heren. De Summer of Love. En beide bands kwamen toen met een love plaat. Satelliet-uitzending Our Worlds En uh, dat was toen uh, de, uh, ja, zeg maar, de bijdrage van Engeland Die de Beatles uh, uh, uh, Vroeger dit te doen En uh, zo kon je dus getuige zijn Van deze opname van de Beatles En het leuke was De Stones kwamen even later ook met een uh, love plaat We love you En nog leuker is dat uh, allebei de bands uh, Wat er nou allemaal weer uh, wat wil ik nou zeggen? Oh ja. Dat allebei de bands uh, op die platen van elkaar. Uh... You, yeah, yeah. Ik dacht al, er is iets mis. Maar nou ja. Um... Allebei de bands dus bij elkaar op de platen meegezongen hebben. Want bij deze opname waren ook de Stones aanwezig. En bij het volgende nummer, We Love You van, uh, van uh, de Stones. daar waren de Beatles weer bij aanwezig. Dus uh, zo zie je, het waren goede vrienden van elkaar. Hier is We Love You. Als je de geschiedenis een beetje kent, dan snap je ook waarom. Dus zowel Mink Jenger als Keith Richards waren namelijk in die tijd opgesloten wegens drugsgebruik. Niet lang, maar ze hebben wel vastgezeten. Zoals soort, als het ware een soort heksenjachten. Paul McCartney heeft daarmee te maken gehad, John Lennon ook. Alleen, die zijn in die periode niet opgepakt, maar... Jagger en Richards wel. Vandaar dat dit nummer dus ook begint met gevangenisgeluiden. Want het was uh, verwijzing nadat ze dus opgesloten hebben gezeten. Een paar dagen maar hoor, maar het is wel gebeurd. Duidelijk een heel ander nummer. Dat biedt ons echt een beetje ja, zo'n hymne, weet je wel. Maar dit uh, pure tekeertrekende Rolling Stones. Goed, we gaan verder met I Wanna Be Your Man. I Wanna Be Your Lover, baby. I Wanna Be Your Man. I Wanna Be Your Lover, baby. I Wanna Be Your Man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like Like no other can. I wanna, I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your I wanna be your man I wanna be your man I wanna be your man I wanna Ja. Even laten horen. Dat vond ik nog wel leuk. Want dit, dit liedje is dus door de Beatles geschreven. Uh, en gegeven aan de Rolling Stones. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk. En uh, dat is ook de reden geweest waarom de Stones toen ook eigen nummers zijn geschreven. Want die zeggen dan even. Jezus, het zo makkelijk gaat. Dan gaan we het ook maar doen. En uh, waarvan acten natuurlijk. Want uh, toen kwamen ook steeds meer eigen stukken voor op de LP's van, uh, van de Rolling Stones. Goed. I want to be your lover, baby. I want to be your man. Ja, ik had hem er even tussen gegooid, dus dan krijgt hij de twee van de Stones achter elkaar. Nou ja, zo is ook niet erg. Maken we zo wel weer goed. Let's spend the night together, de Stones. We zien nog steeds Beatles tegenover de Stones. En uh, dit waren de Rolling Stones. Twee nummers achter elkaar en nu twee van de Beatles. Ja, we moeten het wel eerlijk verdelen natuurlijk. Hè? Dat gaat niet goed. We moeten het wel eerlijk verdelen. Ik draai nu twee achter elkaar. Twee prachtige composities van George Harrison. While my guitar gently weeps. En daarachter dan: Here Comes the Sun. De Beatles. Don't van Eric Clapton. Het nummer van de White Album. 1968, ik zei u al, er komt er nog één achteraan van George Harrison. Eigenlijk in het begin een beetje ondergesneeuwd, maar toch later uh, uh, wel omhoog gekomen... als uh, ook componist van fantastische nummers. Waarvan dit er één was en er komt er nog eentje zo van het album Abbey Road. Gaan we nu luisteren zometeen naar uh, het prachtige mooie Here Comes the Sun, George Harrison and the Beatles. Album Abbey Road: Here Comes the Sun. And... Ja, het uh, heeft bijna geen introductie nodig. Jumping Jack Flash is in the stones. Naar hun roots, na nou, het uh, min of meer toch wel mislukte album uh, Satanic the Majesty's Request, waarin ze nogal uh, aan het uh, ja, experimenteren waren, wat zo lang niet en iedereen in dank werd afgenomen. Beetje rommelplaatje. Maar toen kwamen ze weer terug met dit, en dan was iedereen weer gelijk overtuigd dat ze het nog konden. De Rolling Stones en de nummer dat heet The Jumping Jack Flash. Ja, en nu krijgen we een hele unieke opname. Of een unieke, een, wel een hele mooie opname. Weer een liedje van George Harrison trouwens. Ook dat nog. Het komt van een album dat een paar jaar geleden uitkwam. Let It Be Naked. Dat betekent dat het uh, een opname is voordat Phil Spector aan kwam. Because you're sweet and lovely girl, I love you. En dat heet For You Blue. Because you're sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl. I do. I want you. You Blue heette het uh, nummer. En uh, een compositie van, uh, van George Harrison. Uh, het stond oorspronkelijk op het album Let It Be. Uh, maar uh, u weet dat dat album, dat, daar. Uh, nou ja, daar is het een en ander mee gebeurd. Onder, onder andere heeft uh, Phil Spector uh, er met zijn handen aan gezeten. Dat was niet uh, de gelukkigste keus. En een aantal jaar geleden is het uh, album opnieuw uitgebracht. In een uh, geheel nieuwe mix, maar uh, dus zeg maar de oorspronkelijke opname... zoals het eigenlijk bedoeld was voordat Phil Spector eraan kwam. En daar kwam dit nummer vanaf. Uh, Le, For You Blue heet het en het album dat heet Let It Be. En dan Naked. Dat wilde dus zeggen uh, ontdaan van alle poespas die uh, die Phil Spector eraan toegevoegd had dus koren en orkesten en strijkers. Zo weet ik het allemaal niet. Dus en uh, het album klonk toen ook gelijk een stuk beter. For You Blue van George Harrison The Stones. Nog Eens even kijken of we het halen. Ik heb nog twee of drie nummers. Kijken of we het, uh, het gaan redden: Honky Tonk Women. Rolling Stones en hungry Zang woman En we zijn aan het slot. Ja, we gaan aan het slot officief beginnen. Een liedje van de LP Between... The Buttons. Something happened to me yesterday. Something happened to me yesterday. Something I can't speak of right away. Something happened to me... Yesterday. Yesterday He don't know if it's right or wrong Maybe he should tell someone He's not sure just what it was Or if it's against the law Something Talking in a most peculiar way But something really threw me Something also threw me Something happened to me yesterday Jesus. He's not sure just what it was, or if it's against the law. Something. Yeah. Well, thank you very much, and now I think it's time for us all to go. So, from all of us to all of you, not forgetting the boys in the band. And our producer, Reg Thorpe, would like to say, God bless. So, if you're out tonight, don't forget, if you're on your bike, we're white. Evening. there was a way to get back homeward. flows away To get back home Sleep pretty darling, do not cry And I will sing a lullaby Gekomen aan het einde van deze confrontatie kan dit nummer helaas niet helemaal meer draaien Maar ja, jammer Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft Deze twee uur lang Beatles en Stones tegenover elkaar Bedankt voor het luisteren En wat mij betreft tot aanstaande maandag Met ZFM Lunch. Dag